Mauschreurs met het NOS-journaal. Coalitiemaatregelen het zijn, is niet bekendgemaakt. D66 ziet in ieder geval niets in het sluiten van de Nederlandse grenzen. Net als de PVDA. Die partij heeft meer feducie en opvang in de eigen regio. De vrijgelaten Romano van der Dussen wil dat Spanje zijn naam zuivert. Nu gebleken is dat hij daar jarenlang onterecht heeft vastgezeten voor verkrachting. Van der Dussen zat bijna 13 jaar in de cel en kwam vandaag vrij. Tegen RTL Nieuws zei hij dat hij desnoods op internationaal niveau zijn recht zal halen. Het Spaanse Hoge Rechtshof bepaalde gisteren dat Van der Dussen onterecht heeft vastgezeten voor de verkrachting van een vrouw. In België zijn twee mannen vrijgelaten die werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Het zijn een schoolvriend en een kennis van de zelfmoordterrorist Bilal Hadfi. Die blies zich twee maanden geleden op bij een stadion in Parijs. De twee mannen werden eind november gearresteerd. Een van hen had twee keer geprobeerd om naar Syrië te gaan... om mee te vechten met terreurorganisatie IS. Waarom de twee zijn vrijgelaten is niet bekend. Supermarkt Jumbo roept Salm van zijn huismerk terug. Bij een steekproef is in de vis de listeria bacterie gevonden... Wie die binnenkrijgt kan daar heel ziek van worden. Vooral zwangere vrouwen en ouderen lopen risico. Het gaat om onder meer gerookte zalmsnippers. Omroep Gelderland meldde pas geleden nog dat bij meerdere visverwerkers te weinig is gedaan tegen de Listeria bacterie. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog... met in het binnenland kans op lichte vorst. Morgen opnieuw zon en het wordt zo'n 7 graden. Aan de kust kan een bui vallen. In het weekend gaat het overal regenen. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio.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 te je